Met het nos journaal. De beurzen zijn de dag goed begonnen. De beurzen in Amsterdam, Frankfurt, Londen en Parijs openden allemaal met een winst tussen de 1 en de ruim 2 procent. De bekendmaking van de Amerikaanse centrale banken dat de rente de komende twee jaar laag blijft, heeft een positieve uitwerking op de beleggers. Dat effect was ook duidelijk in het Verre Oosten, waar alle effectenbeurzen winst boekten. Het handelsoverschot van China is in juli naar een recordhoogte van 22 miljard euro gestegen.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 De Noorse televisiezender NRK meld dat het politiecrisiscentrum niet tegenover het eiland werd opgezet, maar ruim drie kilometer verder. Vanaf die plek vertrok een Delta Force team met een bootje naar het eiland waar Anders Breivik op dat moment tientallen jongeren doodschoot. Als het team vanuit een haven tegenover Utea was vertrokken, dan had het bijna drie kilometer minder hoeven te varen. Het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur voordat agenten op Utea aankwamen. Anders Breivik had in die tijd 69 mensen gedood.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 Weer eerst zon, later in het noorden en midden toenemende kans op een bui. Het wordt 17 graden op de wadden tot 21 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Jullie Sombakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude. 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En poi, en poi, che idea, che idea? Vedi che lei non ci sta, che idea, che idea? Scusa in fondo scusa, tu che dai? Mi è venuta una pensata, nella tana l'ho portata, l ho versato un'aranciata, lei sono una risata. Mijn whisky s'ha si aggrappata, E cinque litri s'ha si scolata Mi sembrava belle andata Ma baciato, l'ho baciata A un tratto l'ho agganciata Dalle braccia m'ha sgusciata Ma guardato, l'ho guardata L'ho bloccata, carezzata Sul visino, su di Ma sembrava una patata L'ho chiappata, l'ho frullata E ne ho fatto una frittata Oh yeah Si dice così, no? E poi Quale idea, Non vedi che lei non ci sta? Che idea, quale idea, van ma un un un e no, idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, van idea, idea, van idea, van idea, idea, non, vedi che lei non ci sta. Che idea, van idea, idea, van idea, idea, zo in cambio And as yes, he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 Bred Tongetjes. Met de bakkie erbij. <middels> welke tent zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Gewoon uh, hier, uh, als je niet erg vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen. Moet je eruitjes bij?